1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Burgemeester Joortsma van Almere wil dat gemeenten... veel meer eigen belastingen kunnen gaan heffen. HBA's, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... komt zo langs om op dit plan te reageren. En Belkin Renner Dennis van Winden is de gast. Het is een klein wonder dat hij weer rijdt komend seizoen... want na een operatie aan zijn been ging het bijzonder goed mis. Nu het NMS met Doral Meegens.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 De zaak en ook gelet op de aard van de zaak kan ik er verder geen mededeling over doen. Wanneer het verlof heeft plaatsgevonden, hoe lang het duurde, is dus niet duidelijk. ProRail gaat uit voorzorg ongeveer 500 treinwissels extra controleren. Aanleiding is de ontsporing van een trein bij Hilversum vorige week. De wissel bleek kapot. ProRail benadrukt dat de kans zeer klein is dat een vergelijkbaar defecte wissel zal worden gevonden. Volgens het spoorbedrijf was er in Hilversum een heel bijzondere samenloop van omstandigheden. Minister Timmermans is namens Nederland woensdag in Zwitserland... bij het vredesoverleg over Syrië. Meer dan dertig landen zijn uitgenodigd om mee te praten... over een oplossing van het conflict. De eerste bijeenkomst is woensdag in Montreux. Als dat overleg slaagt, is er vrijdag een vervolg in Genève. Vanochtend werd al duidelijk dat ook Nederland is uitgenodigd... maar nog niet bekend was wie ons land zou gaan vertegenwoordigen. De vredesbesprekingen zijn bedoeld om een overgangsregering te vormen... om zo een einde te maken aan de burgeroorlog. Na de hevige rellen van gisteren in Kiev heeft de Oekraïnse president Janukovic ingestemd met de vorming van een crisiscomité. Janukovic had vannacht een gesprek met de oppositieleider nadat een demonstratie in het centrum volledig uit de hand was gelopen. Aanleiding voor het protest is een nieuwe wet die het demonstreren moeilijker moet maken. Later vandaag spreken oppositiepartijen en vertegenwoordigers van de regering met elkaar over dat crisiscomité. Rijkswaterstaat werkt aan de ontwikkeling van een stil wegdek. Het wegdek moet kostbare maatregelen als geluidsschermen, tunnelbakken en overkappingen overbodig maken. Vandaag begint officieel de laboratoriumfase van het project. Het kan volgens Rijkswaterstaat nog wel even duren voordat het nieuwe fluisterasfalt op de Nederlandse wegen ligt. We zijn toch zeker wel een jaar bezig om gewoon te zorgen dat we die ideale mixen, dat het goed blijft zitten, dat we dat bij elkaar krijgen. Dan gaan we nog een jaar wat proeven doen, gewoon in een praktijkruimte en dergelijke. Nou, we denken dat we zo rond 2019 gewoon een goed product kunnen hebben... wat we kunnen aanleggen op de snelweg. Dat zogenoemde fluisterasfalt moet een geluidsbesparing van 10 decibel opleveren... en zeven jaar meegaan. De Britse violiste Vanessa May gaat tijdens de winterspelen alpine skiën. Ze doet dat onder de vlag van Thailand, het land waar haar vader is geboren. May is een fervent skier en volgens haar manager heeft ze zich nu geplaatst voor Sochi... Onder de naam Vanessa Vanacorn moest mee een gemiddelde van 140 punten of minder halen over vijf wedstrijden. En dat is de violisten afgelopen weekend gelukt in Slovenië. Het weer, soms wat regen of motregen, vooral in het zuiden. Verder veel bewolking. Drie graden is het in het noordoosten, zeven in het zuidwesten. Ook morgen veel bewolking, maar dan is het op de meeste plaatsen droog. Woensdag weer wat meer kans op regen, vooral in het zuidwesten. Ben ik weer. Vaak hoor ik...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 Goedemiddag, dit is deel 2 van de Nieuws BV. We hebben wat broodjes apart gezet, want twee hoofdgasten schuiven pas om half twee aan. Minister heeft van Middellandse Zaken zit nog in de auto onderweg naar Hildersum. Hij vertelt zo wat hij van het plan van burgemeester van Almere vindt... om meer gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Renner Dennis van Winden die heeft medisch gezien een bizarre tijd achter de rug. Hij is nu nog eventjes hier verderop op het mediapark... bij de persconferentie van zijn belkin wielerploeg. Verslaggever Robert-Jan Boy is daar ook. Terwijl de persconferentie in de volle gang is uh, passen... in een zaaltje achter het podium de renners hun kleding. Bauke Mollema, die betast even zijn schoenen. Is het wel uh, de goede maat? Ja, de zaal zit in ieder geval bomvol. Theater 1 van beeld en geluid. Volop belaststelling van de pers. Heeft natuurlijk te maken met de prestaties van afgelopen jaar. En de verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. De nieuws -PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En we werden maar eens met jou blikken we terug op het sportweekend. Ja. Jorien Ter werd Europees kampioen short track. Voorwaar een prestatie. En Michel Mulder werd wereldkampioen sprint. En kwam daardoor op gelijke hoogte met jou. Hoe voelt dat nou? Nou, ik vind het echt geweldig. Nee. Ik ben, ja, Nee. Ik ben echt hartstikke trots dat, dat, dat ik eigenlijk naast hem mag staan in, in, in dat lijstje. Want uh, hij, hij is zo geweldig sprinter en hij gaat toch zoveel winnen. Ja? Ik vind het echt leuk. Nee, ik vind het echt le maar het komt ook een beetje op, eerst denk je, uh, als je nog net klaar bent met schaatsen... denk je van ja, weet je, wil je graag dat je de enige bent die twee keer, ooit twee keer wereldkampioen ja. geworden is? Maar nu neem je afstand en denk je van, wauw, wat gaaf. En, en dat kon ik vroeger ook. En dan kwamen jullie ook nog uit hetzelfde gebied. Uit hetzelfde gebied. En we hebben ook, nou ja, ze we, we, we zijn ook nog allebei leuk, leuke kerels. En, uh, <laughs> ja, en we zijn allebei... Moeten wij nou in onaardig hard lachen nu? <laughs> <laughs> dus nee, en dan gaat zo meteen naar de spelen als, als, als favoriet voor de 500 meter. En dan kijk ik heel erg naar uit. En gaat hij over je heen? Op die spelen? Ja, hij gaat erop en erover. Want ik, ik had gisteren nog even WhatsApp gesproken. Uh, uh, um, berichtjes met hem over en weer. En hij zei ja, we slijken zo over elkaar, want we zijn ook nog... Ook allebei ooit een keer een tweede geweest op het WK afstanden op de 500 meter. Want ik wel even tegen hem gezegd van ja, maar een bronzen medaille op de Olympische Spelen is voor jou niet genoeg. Dat moet meer worden. Dat heeft hij in zijn oren geknoot. Um, dat, voor hem was een schitterend weekend, voor iets minder mooi weekend dit, uh, dit weekend, dus was voor Shinky Knecht. Ja, hij ja, was Sinkie Knecht die mocht meedoen aan het, uh, aan het EK Short in Dresden. En dat was nog wel een, fr een frustrerend weekend uh, voor, voor, voor deze man. En dat kwam allemaal in uiting uh, bij de relay, bij, de, bij het allerlaatste onderdeel. Daar werd hij ingehaald door, de, door Victor aan uh, in, de, in een van de laatste bochten. En toen kwam hij over de finish heen. En toen kon hij zich niet meer beheersen. En toen zag hij twee middelvingers in, in, in, in, in de lucht. En hij maakte een schopbeweging richting, richting, richting Aan. En Victor Aan is van Zuid-Korea, voor de duidelijkheid. Nee, Victor Aan, is niet van, Victor aan was van Zuid-Korea. Maar die heet daar echt geen Victor. Maar die heette Jung Hoon Aan. Ja? Die is zijn naam veranderd in Victor Aan. En die is nu rust. Meen je dat nou? Ja, die is nu ja, rustig kan geworden. kan wel zomaar in het schaatsen. En hij is eh, drievoudig olympische kampioen in 2006. En heeft zo zwaar gefrustreerd. Ook gefrustreerd is in Korea. Ook ruzie gemaakt. En vervolgens heeft hij in alle heeft nationaliteit... nooit zijn middelvinger was opgestoken. Nou, hij, zijn vader heeft zelfs gevochten met de ja. vicepresident van, uh, van de Koreaanse schaatsbond. En dus en hij heeft nog die... veel ergere dingen gedaan. Shinki zei dit na afloop. Ja, ik had het natuurlijk beter niet kunnen doen. Maar uh, dit zijn emoties en uh, dat hoort bij sport. Waar kwamen die emoties in dit geval vandaan? Hm. Nou ja, gewoon uit het hele weekend eigenlijk, dus ja. Voel je benadeeld? Sommige dingen. Ik was gewoon een paar keer op de verkeerde plek en dan uh, zit het je gewoon niet mee. Dus, uh, pure pech dan? <lacht> ja. Oh, nou, mijn hart breekt een beetje. Maar ja? bij Ermer zie ik alleen maar nee, hardheid in jouw ogen. Ja, jij je... vindt het onzin. Nou, nee, ik vind dat je emoties horen inderdaad. Want het is een beetje. Hè, emoties horen bij, bij de sport. Ja, die horen bij de sport. Maar er zijn grenzen aan emoties. En als jij uh, ontevreden bent, ja. dan mag je die, die emoties naar jezelf richten. Maar die mag je nooit uh, na, na, na, naar een ander richten. En vooral niet op het moment dat je over de finish heen komt... wanneer je weet dat alle camera's op je gericht staan... dan moet je je inhouden. Want dat deed hij, hij. gaf zijn ploeggenoten de schuld, hè? Nou, hij gaf... Nee, hij, hij, hij, het was wel echt frustratie uit zijn eigen, uit zijn eigen optreden. Maar, maar dat werd vanochtend wel gezegd... dat hij zijn ploeggenoten voornamelijk de schuld gaf ook. Van, uh, van, ja, deze, van die middelvingers. Ja, maar dat moet hij gewoon niet doen. Hij moet het nou je ja, als, als je uh, als je te ontevreden hebt, moet je naar jezelf kijken en dan moet je dat sowieso doen. En sowieso het, het, het, het, het gedrag: je kunt, je kunt niet op het moment dat je over de finish komt en heen, heen, heen komt en alle camera's zijn op je, dan mag je gewoon niet je middelvingers omhoog trekken. Dat kan niet, dat, dat, dat hoort buiten de sport. Je kan niet, tuurlijk, maar als hij nou uitlegt emotie, het overkwam me. Dan ja. kan je daar niet een heel klein beetje begrip voor opbrengen? Nee, ik kan er wel begrip voor opbrengen. Ik kan, voor Emoties wel, ik ben zelfs Jezus, ik ben zelfs het prototype. Ik was ook onwijs kwaad altijd aan altijd de afloop. Maar dan is het wel op jezelf gericht. En wat ik nu ook hoor in zijn reactie is. Uh, dat hij vindt, als hij juist vindt dat, dat, dat zijn tegenstander er, er, er de schuld van je moet naar jezelf kijken en niet, mm. en niet, niet naar, naar een ander. Nou, heeft hij een, een, een temperamentvol karakter? Dat weten we, want het is niet de eerste keer dat hij in de problemen komt. Nee, we hebben nog zelfs even in, in het archief gedoken. En uh, um, bij een Wereldbeker Shortrick in 2012 juichte hij ook al te vroeg. Toen hij. Uh, uh, hij hij, hij juichte te vroeg en daardoor werd hij ingehaald. En toen, toen reageerde hij ook al een beetje vreemd. Nou ja, het ging hem super prima, maar ik uh, jeugde ouderwets iets te vroeg. Ja, ouderwets. Ja, ik heb zelf nog leren gaan, maar dat was gewoon heel dom. Dat vond hij toen dom. Ja, ja, en op het NK in 2012 ging hij naar een valpartij helemaal uit zijn plaat tegen, tegenover een scheidsrechter. Jurgen, ja, lach lag al voor de tobblok. Hij lag al voor de tobblok. Je kent de regels er niet dan. Hij ligt al voor de tobblok. Godverdomme. is duidelijke taal in ieder geval. Ja, maar vroeger was hij ook echt, echt, echt, echt, echt, echt de schrik van Tiel Het bestuur vond hem brutaal. En, uh, ja, ze konden gewoon niet met niet ons. om. Maar eigenlijk vind ik dat allemaal nog wel mooi. Want het gaat allemaal om de sport. Dat, daar heb ik, heb ik niet, niet zo heel veel moeite mee. Nou, een scheidsrechter uitschelden. Ja, maar goed, als je daarna maar wel weer gewoon tot Brussel komt. Ik heb zelf ook eens een keer... Ik, moeder, weet je, ik, ik, ik, ik heb zelf ook wel eens een keer een verrot gescholden. En ik heb, ik heb ook één keer een echt een, Toen werd ik gedisqualificeerd. Toen ik, de starter die schoof mij eruit. En dan was ik als junior. En dan was ik zo ongelooflijk kwaad. Dan heb ik zoveel verhaal gehaald. Um, en toen heb ik echt alles gezegd wat absoluut niet kon. Maar toen kwam ik daarna wel tot bedaren. En toen ja, weet ik, dit, dit kan niet. En dan bied je je excuses ja. aan. En ik moet zeggen, als je dat op een nette manier doet... dan, dan, dan, dan leer je ervan en dan doe je de volgende keer ook, ook niet weer. Ik ben zelf daarna, toen ik op een gegeven moment als, als senior echt, echt doorbrak... kreeg ik van diezelfde starter nog eens een keer een brief. Van, hey Erbe, uh, als je zo meteen een groot internationaal toernooi rijdt... denk aan dit en dit, want uh, dat, dat, dat ging, ging toen verkeerd. En dan leer je ervan en dan ga je verder. Nou is, Sienke, na lang overleg uh, is hij geschrapt hè, uit het individuele klassement terwijl ja. dit gebeurde tijdens de estafette, mm. hij is dus nu zijn eigen bronzen medaille kwijt. Is ja. dat terecht? Ja, dat is ook wel weer, uh, dat is terecht. Want als je, hij, krijgt, hij heeft de rode kaart gegeven, dat is het ergste wat, wat je eigenlijk kunt, kunt, kunt krijgen, in een shot. Dat wordt bijna nooit gedaan. En dan word je meteen gediskwalificeerd, word je meteen uit, uit de uitslagen gehaald. Maar het probleem was dat hij, hij, hij deed het tijdens de relay. Maar die medaille mag hij mag gewoon houden. Dat is natuurlijk heel krom. Is dat. Want als je dat op dat moment doet, moet je daar gewoon uh, gestraft worden. Maar hij werd al, hij was, ze waren al opgeroepen... Nou, om, om bij de prijsuitreiking te komen. Dus dan, kan, op zo'n moment, dat zijn de regels alweer... dan kan die, kan die, uh, die uitslag niet meer uh, om, om, omgekeerd worden. Dus er zijn ook een, De ASU heeft ook echt een enorme blunder gemaakt... dat ze hem wel wilden straffen... maar ze hebben hem eigenlijk voor iets anders gestraft... dan waar hij eigenlijk voor, voor had gestraft moeten, moeten, moeten worden. En de KNSB, gaat die hem nog straffen? Nou, de KNSB die gaat natuurlijk, kijk, die kan dit gedrag natuurlijk ook, ook niet, niet, niet tolereren. Dus uh, zij, zij moeten eerst afwachten omdat de ISU er zo'n zooitje van, van, van gemaakt heeft. Mm -hmm. Want, want dat, dat, dat hebben ze. Uh, afwachten wat de ISU doet. En daarna gaan ze, gaan ze zichzelf beraden van, van, van wat vinden wij nog wat, wat hier moet, moet gebeuren. Ik heb een beetje medelijden met Shinky. Jij hebt je medelijden? Klein ja, ik, heb, ik, ik vind het... Uh, uh, weet je, sport is grenzen verleggen. Dus daarom snap ik het. Weet je. En je moet op allerlei manieren moet je grenzen verleggen. Maar als, als dat de essentie van sport is... dan heb je sterke leiders nodig. heb je sterke gedachten nodig. En dan moet je heel duidelijk ook sommige grenzen, aan, grenzen aanstrepen. En uh, uh, agressief gedrag gericht, gericht op anderen mag je niet, niet, niet tolereren. Ik vind het prima als je, als je allemaal rare, rare dingen doet. Je, je moet ervan leren. Nou, nu komt er echt een moment dat hij echt eens een keer ke ke ke ke ke moet leren... want dit kan niet meer. Dit mag niet. En hij, hij benadelt zijn team. Ze willen meteen naar de Spelen toe... en daar moeten ze een mooie bedaille halen. En Shinky, ik hou ook van Shinky, maar dit mag niet meer. Helder. Erwin, dank. Radio 1. De Nieuws-PV. Het schandaal rond de ADAC, de Duitse ANWB, blijkt groter dan gedacht. Zaterdag gaf de perschef van de ADAC toe... dat hij heeft geschommeld met de cijfers van de autoverkiezing 2014. Correspondent Walter Meijer zit in Berlijn... maar er is dus meer aan de hand, Walter, wat? Ja, die jaarlijkse prijs voor de auto van het jaar... die blijkt toch een behoorlijke farce te zijn. Het is de grootste automobielclub van Europa, 19 miljoen leden. en Toch doen er dan maar ongeveer 3000 mee... als zo'n verkiezing voor de prijs, de auto van het jaar. En daarom heeft de PR-afdeling daar veel meer van gemaakt. Ongeveer tien keer zoveel. Dat was inderdaad het nieuws van het weekend. Maar nu blijkt dat ze dat al jarenlang doen. Het gaat al jarenlang blijkbaar zo... dat er eigenlijk veel te weinig mensen stemmen uh, om die prijs ja, iets voor te laten stellen. Kort geleden is hij weer uitgereikt. Dat is een hele grote gebeurtenis... waar de hele top van de Duitse autowereld aan komt. De bazen van alle autoproducenten. En nu blijkt dus dat al die hoge heren al jarenlang... hebben zitten applaudisseren voor een, ja, een nepprijs eigenlijk. En wat is het gevolg van deze negatieve berichtgeving voor de ADAC, denk je? nou, ja, dat de geloofwaardigheid te, toch heel erg aangetast wordt. Want als ze hierover liegen, ja, misschien dan ook nog over andere dingen... terwijl de ADHC leeft van geloofwaardigheid. Dus ze testen auto's, ze geven tips voor waar je dit weekend files kunt verwachten. Ze geven adviezen over verzekeringen, over welke auto's je moet kopen. En ze hebben zelf ook verzekeringen, heel veel andere commerciële producten. Ze hebben een reisbureau, een uitgeverij. Allemaal dingen waar ze ja, het vertrouwen van de mensen voor nodig hebben... maar waar de ADHC ook geld mee wil verdienen. En misschien is het ook eigenlijk wel die commerciële kant die ze nekt. Het is gewoon een bedrijf geworden met een miljoen een omzet En waarschijnlijk was dat ook de reden om die getallen bij die verkiezing van de auto van het jaar zo te overdrijven. Gewoon om zichzelf belangrijker te maken dan ze eigenlijk zijn. En wat denk je, verliezen ze leden daardoor? Nou, er zijn nu heel veel mensen die zeggen, ik zal mijn lidmaatschap opzeggen. Maar je moet bedenken dat 19 miljoen is verschrikkelijk veel leden. Maar de meesten zijn natuurlijk gewoon lid, omdat uh, ze dan uh, hulp krijgen van de wegenwacht. Net zoals het Nederland bij de ANWB. Het is in feite een verzekering, zou je kunnen zeggen. Je moet lid worden, dan komt iemand je helpen. Uh, dus deskundigen zeggen ook, je zou eigenlijk die ADHC nu moeten opsplitsen. Aan de ene kant een belangenorganisatie voor automobilisten, die ook inderdaad een belangrijke stem heeft in de, in de Duitse politiek en het publieke debat. En aan de andere kant een, een verzekering, dat is dan de wegenwacht. Ja, en een commercieel bedrijf. Met verzekeringen en een reisbureau. Maar daar moeten ze dan gewoon voldoen aan alle regels die voor andere commerciële bedrijven ook gelden. Correspondent Walter Meijer vanuit Berlijn. Ik zou nu even naar de webcam kijken: radio1.nl en de nieuwsbv.nl. Dan zie je de Style Council, maar ever-changing moods. En dat is een mooi clipje met een onderstebovengekeerde huiskamer en meubels aan het plafond. Ah? Ik heb een lifestyle council in mijn ever-changing mood. Zodat ik hem uitstaan. Oh, oh, Den Haag. Twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen... en sinds afgelopen weekend kun je er niet meer omheen. Vlaaierende politici en overal posters, posters, posters. De campagne is begonnen. Jurjen van den Berg, politiek adviseur, adviseur en oud-campagneman... voor verschillende landelijke en lokale campagnes. Uh, jij bent voor ons in die verschillende campagnes gedoken. Wat is nou het verschil tussen lokaal en landelijk campagnevoeren? Nou, wat mij opvalt is dat het verschil eigenlijk steeds kleiner wordt... Um... Van oudsher was het zo dat uh, de landelijke kopstukken... gewoon doorgingen met het regeren van het land. Uh, dat er lokaal al lange tijd campagne gevoerd werd... en dat in het laatste weekend of de laatste tien dagen... dat, het, uh, dat de campagne echt landelijk werd. Uh, nu is dat heel anders. Uh, er staat gewoon veel meer op het spel. Alleen, er gebeurt wel iets raars, want je mag nooit hardop zeggen... dat je als landelijke kopstukken echt die gemeenteraadsverkiezingen overneemt. Want het is voor de burger altijd nog zo... gemeenteraadspolitiek is een stuk minder slecht dan uh, Haagse politiek. Maar dus dat moet een he? beetje via een onderweg. Wordt het echt overgenomen? Uh, ik heb wel de indruk dat uh, alle partijen nu hun landelijke campagneteam... op de uh, uh, lokale verkiezingen zetten. Uh, het valt ook op dat het je dus als lokaal campagneteam hm. eigenlijk... Nou ja, bezig bent met je eigen campagne, maar die moet wel inpassen in uh, de hele landelijke en campagne. En dat wordt gedirigeerd vanuit de top van de partij. Die partijen die zijn heel erg bezig met ik moet daar zijn, ik moet daar zijn. Uh, we moeten groot zijn op Kanalen-eiland, want anders pakt de SP het van ons af. Of we moeten in Groningen groot zijn, omdat s de, omdat de 60 anders groter wordt mm. dan wij. Dus er wordt heel gericht gekeken en dat komt ook omdat het professionaliseert. Maar bijvoorbeeld Samson, die zegt toch zelf uh, letterlijk van het uh, is heel belangrijk voor ons. Ja, nee, Samson doet ook iets heel opmerkelijks. Iets wat volgens mij een tijdje, gele, een tijdje terug niet gekregen had. die zegt, ik blijf op dinsdag in Den Haag... en de rest van de tijd is het land voor mij belangrijk. En ik weet nog niet hoe dat uitpakt. Als je afgelopen week keek, keek naar wat hij in Groningen deed... hij durft in dat zaaltje te komen, inmiddels over die, uh, over die boringen. Maar of mensen hem dan zien als uh, een Haagse kop van Jut... of iemand die het eerlijke verhaal komt vertellen... en daar echt, uh, echt met mensen komt praten, ik weet het niet. Mensen zien het volgens mij meer als per. Mm -hmm. dan als, uh, als iets authentieks. Maar de opkomst is altijd slecht hè, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker als je dat vergelijkt bij de verkiezingen... die uh, voor de Tweede Kamer worden gehouden. Uh, is dat iets waar rekening mee wordt gehouden? Ja. Ja, allerlei partijen, of iedereen rekent zich rijk. Um, er zijn progressieve partijen die zeggen altijd... als het regent is het goed voor ons... want dan blijven die luie pv-stemmers thuis. En uh, daar profiteren wij van. Ze gaan op zoek naar mensen die zeker stemmen. Um, je ziet ook dat gemeenten meer dan ooit mensen aanstellen... om echt de opkomst te bevorderen. Um, maar oh, ja, er wordt oh, rekening. Oh, met dan? Uh, Amsterdam heeft een, uh, een coördinator ingesteld. Iemand die dus echt een soort get-out-the-vote-campagne uh, op gaat zetten... in stadsdelen waar normaal gesproken vrij weinig gestemd ja, is. Maar dat was, hè, als je dat zegt, denk ik aan de campagne van Obama. Dat ja. echt huis aan huis, iedereen, bij iedereen werd aangebeld. Er werd zelfs aangeboden van... Als het op die dag regent, dan komen Precies. wij voorrijden ik, ik met een paraputje. Ja. ja, maar dat is toch niet zo in, Nederland, nou, in Nederland? In Nederland komt dat dus steeds meer op, omdat het, uh, de inzet wordt heel groot. En deze verkiezingen zijn volgens mij de verkiezingen die de burgers het minste ooit kunnen interesseren. Moeten we weer naar die stembus? stembus dat hebben we al bij, al bij Rutte 1 gedaan, dat hebben we al bij Rutte 2 gedaan. Daar zat nog een provinciale statencampagne tussen. En aan de andere kant, voor de politieke partijen hangt er ontzettend veel van af. Zeker voor een PvdA, zeker voor een VVD. Dus je krijgt een heel raar soort discrepantie dat die politici al zeven weken aan de burgers aan het trekken zijn. Burgers voelen zich nog helemaal geen kiezer. Die zijn bezig met hele andere dingen. We krijgen nog Olympische Spelen. Uh, daar willen we onze ja. aandacht aan richten. Uh, maar wordt er straks echt bij mij aangebeld van... kan ik u op een of andere manier helpen, mevrouw... op de dag dat er verkiezingen bij zijn? Bij jou niet, hoor. Maar <laughs> <laughs> bij mijn buren. Hangt er een beetje vanaf waar jij woont. Uh, bij jullie collega's van de ochtend... Uh, werd vorige week vrijdag door Hans Spekman uh, geroepen... wij willen anderhalf miljoen mensen spreken. Dat betekent dus dat je een kans van 1 op 10 hebt dat je een rode roos krijgt. Ik ben campagne. al bij de Albert Heijn al aangesproken. Drie, nou. drie weken geleden al. Ja. Ja, maar en hoe voelde dat voor jou dan? Ik had zo'n medelijden met die mensen. Het regende en ik dacht, oh mijn god. Maar nou, ze stonden binnen. Ja. Nee, ze stonden buiten. Bij de Albert Heijn buiten al. Ja, oh. ja. nee, en dat, dat is volgens mij dus ook een beetje, uh, een beetje waar je als politieke partij heel goed moet letten. Ga je nu niet te veel eerder in de irritatie van die kiezer zitten... Ja. Uh, dan dat je hem al uh, rijp maakt voor die verkiezingen? Anderhalf miljoen mensen spreken, dan, ik denk ja. dan, wat, wat houdt het uit? Ja, dat klinkt heel ongericht. Um, het is ook een beetje tegen de trend in van wat je hier bij andere partijen ziet. Er is nog een factor in deze verkiezingen, namelijk, er is heel weinig geld. Precies om diezelfde redenen. We hebben echt een aantal verkiezingen achter elkaar gehad. Dus uit die karige budgetten moet je heel goed kiezen. En de meeste, ja. zelfs de meeste gemeenteraadsfracties... weten nu vrij goed waar hun kiezers zitten. Um, je hebt een ele elektraal geograaf, Josse de Voogd... die heeft vrij duidelijk per wijk kunnen aangeven... van daar zitten grotendeels D66 GroenLinks-kiezers. Hier zitten SPP van de A-kiezers. Dus daar kun je je op richten. En daarnaast is er een heel industrietje ontstaan... van uh, TNS, Nipo en dat soort bureautjes... die vrij goed weten waarom mensen kiezen. Dat klinkt weer inderdaad heel Amerikaans. Heel ja. precies uitmeten waar je kiezers zitten en daarop in spelen. Ja, en dat zie je de meeste campagnes ook doen. Gewoon noodgedwongen. Is, het is, dat, ook wel zo fijn. is dat echt een trend nu in een campagne, ja, die, die professionalisering? Ja, die, dat zag je bij de afgelopen landelijke verkiezingen, zag je dat het een trend was. Omdat VVD de keer daarvoor won, dankzij het kiezersonderzoek. En nu zijpelt dat door naar lokaal. En is het zo dat de schandalen die er geweest zijn op lokaal niveau nog enigszins indruk zullen maken op de kiezer? Of uh, denkt de kiezer wel, laat Nee, het? ik denk dat er zijn gemeenten die gewoon totaal gedomineerd gaan worden door die schandalen, ja. uh, Jos van Rij. Dat uh, is echt zo'n voorbeeld. Die heeft zich afgesplitst. Het is heel erg de vraag wat de VVD daar doet. Wat die partij van hem doet. Vlak daarbij, Meersen, daar heb je die affaire jo de Jong gehad. Uh, waar notabene dus uh, de wethouder zelf jo uh, uh, zelfmoord pleegde. Uh, daar is het echt nog een totale wanorde. Dus het is heel erg de vraag wat daar Feyenoord, gebeurt. Rotterdam, Feyenoord, neem ik aan. Ja. Precies, en je hebt ook nog al die gemeenten waar, waar PvdA's een greep in de kast gedaan hebben. Uh, waar ze ook heel erg bang zijn uh, voor, voor wat de gevolgen daarvan zijn. Dus <lacht> het kan echt, ja precies bijvoorbeeld, uh, Amersfoort. Dus het kan ook, zeg maar echt per gemeente, kan het heel erg, uh, heel erg beïnvloed worden. Ja. We hadden het net al over Samsung. wordt heel erg spannend voor de PvdA. Ja. En Waarom doet eigenlijk, heeft de VVD niet die problemen? Hmm. Ik vind dat de VVD dit weer, weer heel slim doet. Um, zij, ik vind dat zij sowieso de afgelopen tijd um, laten zien... een hele goede campagneorganisatie te zijn. Op een hele opmerkelijke manier, namelijk door zo lang mogelijk stil te blijven. En nu is het dus ook zo. Iedereen kent het verhaal van het is erop of ronde voor Samsung. Dat zou het ook zijn voor Rutte, ware het niet dat de PVV bijna nergens meedoet. Dus voor de VVD is het gewoon zaak om je redelijk rustig te houden laat in de campagne in te stappen... eerst alle aandacht bij de PvdA terecht te laten komen... en dan op een bepaald moment komen zij wel weer uh, in beeld... en zij krijgen de tik bij de Europese verkiezingen. Maar daar heeft Rutte natuurlijk ongelooflijk veel geluk mee... dat de PVV nog niet op sterkte is en niet op sterke zal komen ooit in de gemeentes. Ja. Nou ja, dat denk ik ook. Het gekke is, op rechts is niet echt concurrentie. Terwijl het op links wel zo is. De PvdA heeft te maken met D66, met GroenLinks, met de SP. Um, en voor de VVD valt dat dus... Uh, is er gewoon veel minder alternatief. En dat campagnevoeren van Samson heeft in Leeuwarden in ieder geval goed gewerkt. Ja, ja wat, zoals ik het een beetje lees... Uh, is dus de vechter en de campagneman Samson... de enige die het relatieve falen van de, uh, van de politicus Samson nu recht kan trekken. Voeren de lokale partijen anders campagne dan de collega's bij de landelijke organisaties? Ja, heel duidelijk. Uh, vaak is een lokale partij ook al uh, geboren vanuit de, uh, vanuit de maatschappij. Dus het is vaak een actiegroep geweest tegen een winkelcentrum of uh, een belangenclub voor een wijk die geannexeerd werd. Dus die hebben eigenlijk gewoon permanent contact met de mensen waar ze voor staan. Um, en zij hebben dus ook niet die landelijke kopstukken om in te vliegen. Ze hoeven ook niet aan de landelijke stalorders te voldoen. Dus wat je veel meer ziet bij de lokale partijen is dat zij gewoon door hun plek in het verenigingsleven automatisch al spreken met hun burgers. En die gooien daar hmm. ook niet zo heel veel bovenop in capaciteit. Er, er wordt altijd gezegd: ja, natuurlijk he, stiekem kijken we allemaal uh, naar Den Haag als het over deze verkiezingen gaat. Hoeveel invloed hebben ze nou daadwerkelijk op Den Haag, deze verkiezingen? Nou, veel volgens mij. Um, 2006 en 2010 uh, kostten de gemeenteraadsverkiezingen precies één politicus de kop. Uh, eerst van de aardse toen kant. Uh, en je kunt je voorstellen dat men nu ook alweer lijstjes aan het maken is... van wie wordt de volgende. En de grootste kanshebber op die plek uh, lijkt toch echt om. En dat verklaart dus ook waarom hij nu... Maar aan de andere kant, Samson staat, staat nu in de peilingen... bij de ene peiler op 18, de andere op 14. Maar ze hadden maar 20 zetels, in de, in, eh, als je dat omrekent... naar landelijke resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus zoveel hebben ze niet te verliezen. Nee, klopt. Maar dan ben je dus afhankelijk van de goodwill van uh, de Duiders... waar ze het mee vergelijken. Worden het de 38 van de landelijke verkiezingen? Of de 20 van de vorige keer? Um, en dan maakt het juist ook altijd weer makkelijk. Aan het einde van deze verkiezingen kan altijd iedereen zeggen dat hij gewonnen heeft. We gaan het zien. We worden spannend? Uh, ik denk zo. wel, ja. Jurjen van den Berg, dank. Met Felix Burgers en Willemijn Veenhoven. Burgemeester Jortsma van Almere die wil dat gemeentes meer belastingen gaan heffen. Het woord is zometeen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Vindt hij het een onhaalbaar proefballonnetje of een briljant idee... om de laatste financiële obstakels weg te nemen? En Dennis van Winde is renner van de Belkin-ploeg. komt net binnen. En zij fleuren deze grijze maandag op met hun ambitieuze plannen... voor het nieuwe wielenseizoen uh, Belkin. Dennis van Winden wil dat het zijn seizoen wordt. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal met Mark Visser. ProRail gaat uit voorzorg ongeveer 500 treinwissels extra controleren. Aanleiding is de ontsporing van de trein bij Hilversum vorige week. De wissel bleek kapot. ProRail benadrukt dat de kans zeer klein is... dat een vergelijkbaar defecte wissel zou worden gevonden... Volgens het spoorbedrijf was dat in Hilversum... een zeer bijzondere samenloop van omstandigheden. ging het al even over de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV wil geen zittende leden van de Tweede Kamer... meer in de gemeenteraden van Den Haag en Almere. Dat blijkt uit de kieslijsten. Den Haag en Almere zijn de enige steden... waar de PVV meedoet aan de verkiezingen van 19 maart. Vier jaar geleden stonden op de lijsten nog veel landelijke kopstukken. Zo werden PVV-leider Wilders en Kamerlid Fritsma in Den Haag gekozen. Maar ze waren al snel weg.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 Roelof van de Redactie is hier met een update van de NieuwsBV.nl Daar zie je vandaag Bruce Willis. Dat is een man met vele talenten. Moeilijk kijkende actieheld bijvoorbeeld. En zanger. Willis stapt nu uit nog een ander vaatje. Hij gaat een documentaire produceren over demonstranten. The People Demand heet hij. De focus in die docu ligt op Egypte. Gebeurtenissen rond de revolutie daar worden vergeleken... met de politieke situatie in onder meer Spanje en Rusland. Jippie, kayé. En dan dit. Dit herken je natuurlijk meteen als het geluid van een karakara. Dat is een vogel. Een karakara die een ei met een camera optilt. En zo'n kolonie pinguïns filmt. De beelden daarvan ook op de Nieuwsbv.nl. En daar vind je ook Zlatan Ibrahimovic, de karakara onder de voetballers, die zijn 300ste goal gescoord heeft. Kortom, je gulden is er weer eens een daalder waard. Oh. Dennis van Winden in de studio, dankjewel Rolf. Dennis van Winden, wielrenner van de Belkin-wielerploeg. Net aangeschoven, want je komt hier van de, de ploegenpresentatie hier om de hoek hè, op het Mediapark. Goed dat je er bent. Ja, neem een broodje. Heb je ah, hoor? lekker, dank je. Ah, nu nog niet hoor, want je moet eerst praten. <laughs> ja, dat is misschien niet zo handig. Nee, ik ben al uh, vro vroeg uit de veren. Uh, vanochtend uh, ging de wekker om kwart over vier. Dus, uh... Wauw. Nou, waar was... woon je uh, tegenwoordig? Ja? In uh, Noord-Spanje, in Girona. En daar kom je net vanochtend vandaan ook ja speciaal ingevlogen voor de wow. presentatie vanochtend en dan zit ik te klaaglijk zo vroeg op moet maar ja, <laughs> nou, voor mij is het één keer ja de wielerpresentatie net achter de rug van de Belkin ploeg ja dit is een beetje een moeilijke vraag maar misschien kan je toch uh, het uh, vertellen in het kort wat voor seizoen gaat het voor jullie worden uh, nou ja we zijn net als ieder jaar uh, ambitieus en uh, ja iedereen heeft zo zijn eigen uh, ja, zijn eigen hoogte, of ja, zijn eigen doelen. En uh, ja. wil zichzelf natuurlijk weer verbeteren dit seizoen. Dus, uh, nou, laten we het dan bij jou houden. Wat voor jaar gaat het voor jou worden? Ja, voor mij wordt het uh, make it or break it. Ja? Zo, noem, ja, zo noem ik het zelf. Uh, of ja, de ploeg noemt het zelf het jaar van de doorbraak van, uh, van Dennis van Winden. Zo noemt de ploeg het. Ja. Om maar even helemaal geen ja. druk op je schouders te leggen. Nou ja, ik bedoel, uh, ik, uh, dit is mijn vijfde jaar of vijfde seizoen als uh, beroepswielrenner. En uh, ja. Ja, daarvan ben ik er dan één uh, zwaar geblesseerd geweest. En daarvoor uh, was het eigenlijk. Uh, Zat er zat wel progressie in, maar niet de progressie die we hadden gehoopt. En, uh, ja, of, dit, ja, bedacht. dit moet hem worden voor jou. Dit uh, moet hem worden, ja. ja want even um, voor de mensen die denken, ja hoe zat dat ook weer met die jongen? Um, er was jou iets uh, nogal vervelends overkomen twee ja. jaar geleden. Heb je een operatie gehad aan je rechter lieslagader... En dat is helemaal misgelopen. Kan je even ja. vertellen nog wat er misging? Uh, ja, je moet het zo zien. Er uh, zat een uh, knik in de, in de rechter liefslagader. En uh, daardoor, ja, het of ja, als je een tuinslang hebt en je, je houdt die in een knik... dan is de doorstroming niet, uh, niet goed. Dus dat had ik in mijn rechterbeen. En uh, hebben ze een stukje, uitge, een stukje ader uitgeknipt. Die knik uh, eruit gehaald? knik eruit gehaald. Nieuw stukje erop opgeplakt. Mm -hmm. En uh, lang vooral kort, uh, nou, na drie weken na de operatie uh, leek alles goed. Maar in één keer uh, schiet dat stukje los wat ze erop hadden gemaakt. En dan, uh, en dan? Ja, dan heb je een slagadelijke bloeding. En dan, uh, dat is niet best dan gaat het even niet heel goed. En dan, uh, ja. maar, maar even niet heel goed. Hoe, hoe, hoe, hoe ging het toe met je op dat moment? Um, ja, die dag of die dagen ging het eigenlijk uh, ging het echt slecht. Uh, hoge koorts op, naar 42 graden en uh, gewoon echt afzien. En toen dacht je, er moet nu iets gebeuren, anders dan? Ja, nee, ja ik, op dat moment besefte ik me niet echt wat er, wat er aan de hand was. Want ja, als je 42 graden koorts hebt, dan uh, ja, het schiet je lichaam uh, gewoon echt in survival mode. En dan, uh, was ja. er ook een ontsteking bij dan? Ja. Ja, ze hebben het mij zo uitgelegd. Uh, waarschijnlijk is het gewoon kleuterschool uh, uitleg. Maar in ieder geval... Uh, ik had een uh, bacteriële infectie in mijn bloedsomloop. En die is aan de hechtingen blijven plakken. En daardoor is, het ader, is de ader niet uh, juist hersteld. En de zaak is dus ontstoken? Dan is de zaak ontstoken. En die operatie uh, was echt noodzakelijk om die knik eruit te halen? Voor... Uh, Stel dat je gewoon iedere dag lekker uh, op een stoel mag zitten. Uh, zoals een wij bureau. bedoel je? Nee, dan is, dan, is, dan is het geen probleem als je je topsport uh, beoefent. Ja. Het, wordt, het wordt heel, heel vaak gedaan, hè, die, die, die, deze, deze operatie. Ja. Is het niet soort van... Uh, want ik vraag me af wat nou echt de resultaten zijn. Want het is echt, echt een hype. Hè? Onder schaatsers en wielrennen zitten altijd in, in, in die gebogen uh, positie. En daar krijgen ze ook, ook juist, juist last. Maar ik hoor heel weinig resultaten van mensen achteraf. Dat zeggen van, nou, het is nu echt veel beter geworden. Is het bij jou? Heb je nu bijvoorbeeld, want het begint altijd met een verzuring in de been, om, ja. omdat, omdat er geen uh, doorbloeding is. Voelt het nu ook echt heel anders? Heeft, is het echt die opluchting geworden die, die je eigenlijk verwacht had? Ja, ik ben daarin denk ik weer een ander geval. Want uh, bij mij is het naam nog een keer fout gegaan. En ja. toen was het echt mis. Ja, Waarom ja. ging je toen nog een ben, keer fout aan? Ben je toen ook echt geopereerd eraan? Of, uh, of ja, ja, ja ik ben, uiteindelijk ben ik vier keer geopereerd. Jezus. Ja, dus dan krijg je vier keer, of ja, normaal één keer littekenweefsel. Ja. En nu snijden ze eigenlijk uh, nog drie keer extra door hetzelfde gebied heen. Ja, dan krijg je dat weer erop. En... Maar dus voelt eigenlijk nog precies hetzelfde als het voor de eerste operatie voelde. Uh, nou ja, dat is, dat is moeilijk meetbaar. Ja. Uh, omdat, ik zit nu nog steeds in een revalidatieproces en dat, uh, dat duurt nog even. Ja. Maar uh, het, het, voelt, het been voelt nu goed. Ja. Alles is weer herstellende. En, uh, ja, ik, bedoel, ik heb zes, we, zes maanden niet, niet gefietst. Ja, zes keer. maanden met één been de trap opgelopen, ja dat is gewoon anders. En is het ja, want ik hoor dat heel vaak dat mensen dat want je hoopt eigenlijk. Ik heb ik heb het gevoel dat zo'n operatie ook is van shit dat been dat verzuurt iedere keer. En als het de operatie is geweest, dan is alles voor, voor, voorbij. Maar ik hoor, ik heb nog eigenlijk nog bijna nooit iemand gehoord die zegt van nou na, na, na die operatie, toen voelde het echt veel beter. Ja, die zijn die zijn er wel degelijk hoor. Ja, ja dus ja, kijk iedere topsporter die begint ergens aan en die hoopt daar. Die hoop die knop te vinden ja. van... nou ben ik in één keer de nieuwe Lance Armstrong, weet ja. je wel. Dat, uh, ieder jaar, na iedere winter, heeft iedereen die hoop die knop te vinden. En, maar die, ja, die knop die bestaat niet. Dennis, nou zeg jij iets belangrijks. Want je zit nog in een revalidatieproces. En het moet het seizoen worden van drop en eronder. Ja, nou, ja nou Dat is uh, topsporters eigen. Hè. De lat zo hoog mogelijk leggen en dan uh, nou, erop of eronder. Ja. Er wordt ook veel verwacht van je ploeg, van Belkin. Verslaggever Robert-Jan Boys sprak net met Bouken Mollema en Laurens de Dam. Bouw en Lou dus. Die is wat lager gebouwd. Oh, zeg maar ja, ik zag echt, van, ja, je, je ja. Zag echt als dat hij vet klein was. Ja. Ja. Er zitten een paar renners bij elkaar en het gaat meteen uiteraard over uh, fietsen. Ik kon ook Bouken Mollema tegen Laurens Dam zeggen van... Uh, hoe zat het dan met die fiets, met die strandrace? Ja, voor het strand heb je een speciale fiets nodig. En Bouke vond hem een beetje oud, oud uitzien, maar... <laughs> Ja, dat komt omdat het zo simpel mogelijk wordt gauw op het strand. Dus uh, geen uh, schijfremmen en, uh, en dat soort dingen. En ik vond het zo fijn fiets dat ik hem mee naar huis heb genomen. Dus ik train er nu thuis ook op. Kijk, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Ja. Ik zou bijna zeggen, hoe voelen we de benen? Nou, <laughs> op dit moment op zich goed. Maar, uh... Het seizoen moet nog beginnen, dus uh, ja, Parijs is nog ver, hè? Ja. ja. <laughs> nee, ja, het gaat, uh, gaat gewoon lekker. Goede winter gehad. En, uh, ja, ik, zal dan en, uh, ik heb wel zin in, uh, om weer tegenaan te gaan. Want uiteindelijk doe je het toch natuurlijk ja, voor die wedstrijden waarin je, ja. Ja, je wil laten zien. En niet, maar, uh, niet voor de training. Maar ben je sterker geworden? Voel je dat sterker dan vorig jaar? Nou, dat is niet lastig te zeggen, maar ik voel me goed. En ik merk wel dat ik het wel sneller oppak. Ik, uh, ik ben nu wat langer prof, dan merk gewoon... als ik in de winter een maandje rust doe en ik begin dan weer te trainen... dat het gewoon veel sneller terugkomt, uh, ja, de basis, zeg maar, dan, uh, dan voorgaande jaren. Heb jij dit ook, uh, Lorenz? Ja, normaal wel, maar ik ben een beetje ziek geweest in de winter. Dus uh, ja, Bouken heeft een hele goede winter gehad. Ik heb een wat mindere winter gehad, maar... Ja, dat, wat Bouken zegt, prijs is nog ver. We zijn in ja. januari en juli is nog echt ver. Dus uh, het begin van het jaar is ook nog wat rustiger houden, denk Maar uh, dan rijden we samen de route en dan mag hij het daar laten zien. Als je naar vorig jaar kijkt... Ik bedoel, toen waren jullie nog blanco, om er even wat te noemen. Ja. Nu is er heel wat neergezet. Tuurlijk, het is wel heel anders. Ik bedoel, vorig jaar... Vorig jaar zaten we allemaal nog in onzekerheid qua renners waar we het jaar daarna zouden rijden. En dat is nu toch wel heel anders. Ik bedoel, met Belkin hebben we gewoon een mooie stabiele sponsor. En uh, ja. ja, dat is gewoon wel eens fijn. Wat kan er komend seizoen beter? Dat je zegt van nou, het was fantastisch, maar dat is even iets wat een verbeterpuntje is. Nou ja, een toeretappe zou natuurlijk heel mooi zijn uh, ja, voor de ploeg en uh, voor ons beiden denk ik uh, ook ja. heel erg. En uh, ja, misschien een uh, grote overwinning in, in de klassieken. Dat is denk ik wel iets uh, waar ik mezelf ook op, uh, op, op ga richten. We hebben Dennis van Winden in de studio. Hij heeft 1 0 gemaakt natuurlijk. Een het verhaal, ja. Hoe wordt hij nou verder opgevangen binnen het team? Nou, ik denk dat hij vooral uh, ja, door het team heel ergens opgepakt vorig jaar natuurlijk echt een hele moeilijke winter gehad. En uh, ja, uh, als je kijkt hoe de medische staf met hem bezig is geweest en de trainers, ook om daarna natuurlijk, toen hij weer fit was, hem weer helemaal erbovenop te krijgen. Ja, ja dat is wel denk ik heel knap hoe, hoe hij er dan nu voor staat. Hij kwam natuurlijk over als een groot talent. En als hij uh, als, als nou die beperking in zijn been weg is, dat zal, hij, dat zal hij zo wel uitleggen in de studio, denk ik. Als, uh, als hij dan gewoon zijn oude niveau kan oppakken en doorgroeien, dan, uh, dan kan het heel mooi worden. Ik bedoel, ik ben zelf ook in uh, oktober 2004, dat is al lang geleden, ben ik geopereerd. En als ik dat niet had gedaan, was ik ook gestopt geweest. Ik denk dat als Dennis niet was geopereerd, dan was, uh, dan was het ook misschien wel een einde verhaal geweest. Dus Zo'n beperking in je been, maar zodra die weg was, uh, ja, werd bij mij de stijgende lijn ingezet en ik denk dat het bij hem ook gaat gebeuren. Heel veel succes het komend seizoen. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nog meer van jullie horen. Ja, okay. Is het goed voorbeeld dat doet volgen? Inderdaad, iemand die die operatie gedaan heeft... en die er weer bovenop gekomen is... sterker nog, fantastische prestaties levert tegenwoordig. Dat ja. hoop jij dus ook. Ja. Nou ja, ik bedoel, er zijn bij ons binnen de ploeg... Uh, waren er volgens mij afgelopen jaar... vijf of zes renners die ook geopereerd waren. Ja, daar, daar praat je gewoon over en dan, uh, dan maak je zo'n besluit. Dezelfde operatie? Ja. Vijf, zes renners in één ploeg? Ja. Dat is een heim Maar niet in de uh, afgelopen ja. jaren. Ja, okay. hè. Ik bedoel, ja, ja wat lauwers net vertelde. Maar, ja. ga je de grote rondes rijden, Dennis? Is er al iets van bekend? Uh, tot nu toe is er niks voor, over bekend. Ja. Voor mij is het gewoon uh, een nieuw jaar en een, eigenlijk een nieuwe start. En het is gewoon aan mij om te bewijzen dat uh, zo zie ik dat zelf... Uh, om, uh, om in die selectie te rijden. daar ja, moet je natuurlijk je wel voor kunnen bewijzen. Dus uh, ga je meedoen met klassiekers? ik uh, heb afgelopen seizoen heb ik nog redelijk uh, wat koersen kunnen rijden... aan het eind van het jaar. En uh, ja, mijn basis uh, was afgelopen jaar zes weken trainen en... Uh, ja, in wielrennen, wielrennen noem je dat contractjaar. Dus dat betekent dat je contract afloopt. Ja, je zit zelf dan al met stress. Hè? Van, uh, ik moet zo snel mogelijk koersen. En uh, na zes weken fietsen na zes maanden niks doen... reed ik mijn eerste koers. Dat was, uh, dat was zwaar. Dat, dat ging ook gewoon eigenlijk niet. Maar uh, ja, je hoort wat, wat Bouken het al aangaf. De ploeg, uh, de hele staf en uh, alle renners. Uh, die slepen je er door doorheen. Dat... Dat is iets wat, uh, wat het publiek dan niet ziet en wat wel heel mooi is. Het wordt een heel belangrijk jaar voor jou. Ja. Om de druk er maar even op te leggen. Ja, nou, bedankt. Succes. Nee, het gaat wel goed komen. Wat het is nu of nooit. Neem nou. nog een broodje, zeg ik tegen ja, iedereen. Merci. Een nummer dat we nog nooit gedraaid hebben, volgens mij. Pharrell Williams. Je wordt er wel blij van. It might seem crazy what about. Friends to you, don't waste your time Genomineerd van Oscar in de categorie Best Original Song. Happy is de soundtrack van de animatiefilm Despicable Me 2. Maar dat weten jullie natuurlijk allemaal. De Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurige zieken en ouderen. Gemeenten krijgen daarvoor minder geld en Annemarie Jordsma wil daarom meer eigen belastingen kunnen heffen. Wij zijn een heel raar landje in Europa. In de rest van Europa moeten gemeenten toch bijna altijd gewoon eigen belastingen heffen. In ons land hebben we het zo geregeld dat de gemeente 95% van haar budget van het Rijk krijgt en voor 5 dat is de, de onroerend zaakbelasting... eigen inkomsten moet verwerven. Dat is toch niet goed. En dat is de reden waarom wij zeggen dat moet je wel gaan doen... Uh, dan wordt het ook duidelijker uh, uh, uh, wat een gemeente biedt. De burgemeester van Almere, Annemarie Joortsma aan tafel. Ronald Plasterk, hij is minister van Binnenlandse Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Gemeentes uh, moeten meer eigen belastingen kunnen heffen... is het standpunt van mevrouw Joortsma. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, laat ik al eerst zeggen, dit is denk ik onderdeel van... van uh, ze hebben vorige week ook een brief geschreven... van de zorgen van gemeenten over hoe gaat dat nou? Want we krijgen al die taken erbij in 2015. Dat gaat nu heel snel, maar het is nog niet klaar... en we moeten het wel ingericht hebben in 2015. Maar min, ze dus daar zijn ze bezorgd over. Dat de gemeentes over. erg uh, hun eigen belastingen ja. kan, dus, kan dus, gaan heffen... voor een heel groot gedeelte. Die zorg dus, die begrijp ik. En dan okay. moeten we ook samenwerken en zorgen dat het goed gaat. Uh, of nou de oplossing is dat er meer belasting gaat worden... Door gemeentes, hè? Door dus gemeentes, wil, dat weet ik niet. Ze, ze wil uh, verschuiving van de belasting... dus minder inkomsten naar het Rijk op dat gebied... maar meer inkomsten naar de gemeente... omdat dat dan meteen gezien kan worden... kijk, de gemeente doet er dit en dit voor.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 Zou ik daar heel voorzichtig mee willen zijn? Maar heel ze zegt ook: er is nu geen meerderheid voor. Maar over vier jaar misschien wel. En de VNG werkt aan een voorstel hierover. Zou het kunnen dat u over vier jaar totaal anders over denkt, meneer de Plasterijk? Nou, laten we dat voorstel gewoon, gewoon altijd bezien. We nemen de VNG altijd serieus. Ik zeg er dus nogmaals wel bij, het kabinet heeft geen voornemen om mm. dat belastinggebied uit te breiden. Maar bijken. in de rest van Europa is het heel anders geregeld, hè? Daar mogen, mogen gemeenten dat, mogen, daar doen ze dat al, veel meer belasting zelf heffen. Ja, en dan dus we daar we is, de, de uitzondering. Daar is de inkomstenbelasting dus lager. En dat, dus dat is het op een andere manier ingekleed. Um, maar goed, nou, laten we alle argumenten voor en tegen maar even laten. We krijgen eh, kennelijk... Laat, laten we wel wezen, u bent er gewoon niet voor. Nee, maar dat zeg ik ook. Ik, ik, ik ben, het kabinet is niet van plan om het te gaan doen. En, en zeker in deze tijd willen we nou lastenverhoging... ook als je dat aan een andere kant misschien compenseert... daar zijn we niet enthousiast over. Mevrouw Jorisma liet voor het weekend ook al van zich horen. Hè? Ze uitte toen forse kritiek op de decentralisatieplannen van het kabinet. De Nederlandse gemeentes die hebben grote moeite... met de manier waarop het kabinet die taken wil overdragen... En volgens Jortsma slaan de plannen de plank uh, uh, uh, op twee punten meer. De wetgeving, voor zover het de samenwerking met de zorgverzekeraars betreft... dat is echt veel te vrijblijvend. En dat is dat in de overgangssituatie burgers wel hun rechten behouden. Terecht, dat snappen we. Maar de gemeenten geen overgangsmiddelen krijgen. En dat betekent dat er een groot financieel probleem dreigt. Nou, dat moet het kabinet goed weten. En wij voorspellen dus, als men onveranderd doorzet... dat de mensen daar vanaf 1 januari de dupe van zullen worden. Ja, gemeentes hebben dus veel te weinig geld voor die overgangsperiode, zegt mevrouw Joris, maar wat gaat u daaraan doen? Ja. Ik heb die uh, de brieven ook gekregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van alle uh, Gemeenten die bezwaren hadden gemaakt. Dus ik heb het weekend dat zitten lezen van Delft en Almere en noem het allemaal op. En dan zie je inderdaad het patroon wat uh, mevrouw Jortsma nu ook geeft. Dat men maakt zich grote zorgen en zegt: Ja, die wetten zijn nog niet eens klaar. Uh, die budgetten zijn nog aan het schuiven geweest. Maar wij moeten wel in 2015 een heleboel uh, op orde hebben. Uh, dus nou, die uh, zijn we daar een brief over gestuurd. En we gaan het als kabinet heel serieus nemen. Ik begrijp die zorgen ja, ook. Ja, maar, dus ook... maar hoe snel kan het gaan? Uh, nou, kijk, hoe snel die wetgeving gaat, dat ligt natuurlijk aan de, de Kamers, aan de Tweede en aan maar de het Eerste Kamer. Dat ligt ook wel aan het kabinet natuurlijk. Dat ze nou laten ja, het wij zijn wij aan zullen komen. eraan doen wat we kunnen. Uh, ondertussen wil ik ook met de gemeentes uh, aan tafel om samen te zorgen dat we dit jaar, want dit is een cruciaal jaar, in 2014, zorgen dat we het allemaal op tijd klaar hebben voor 2015. Maar u gaat ervoor zorgen door aan tafel te gaan met de gemeentes? Hoe, hoe stel ik me dat voor dan? Door met de, de, zowel de betrokken bewindspersonen... dus dat zijn Jetta Kleinsbaan, Martin van Rijn, Dodebek Ascher en ik... vanuit de verantwoordelijkheid voor de gemeente en met de gemeente... Um, regelmatig bijeen te komen, te zeggen... wat zijn nou de zorgen, op welke punten is het nou nog niet klaar... Uh, hoe krijgen we dat op tijd af? Want we dragen hier een grote verantwoordelijkheid over... van het Rijk naar de gemeente. <kijkt> het mag nooit zo zijn dat ze bij de gemeente het gevoel hebben... het wordt over de schutting gegooid. Mm -hmm. We moeten dat echt heel zorgvuldig aanreiken... en zij moeten het kunnen aanpakken. Ja. Dat moeten we samen doen. Zou uitstel nog een mogelijkheid zijn? Nou, ook de gemeenten dringen niet aan op uitstel. Dus ze maken zich wel zorgen over dat overgangsjaar 2015... en daar zullen het over moeten hebben. Uh, maar ze zeggen niet, laten we het nou maar weer op de lange baan schuiven want euh, dan, dan gaat het ook niet goed. Er is een aantal gemeenten dat zich echt heel erg zorgen maakt. Hè? Um, in het oosten van Groningen, het zuiden van Limburg... Uh, die zeggen, ja, wij, wij krijgen het echt heel zwaar. Veel, veel ouderen daar, veel werkloosheid... veel mensen in sociale werkplaatsen, ook nog economische krimp. Um, nou is de vraag, kunnen die gemeenten op een extra bijdrage rekenen van u? Nou ja, wat ik net zei, ik heb ook de, de zorgen van die gemeenten gelezen dit weekend. Ik ben daar ook van onder de indruk. En dat, uh, um, dus ik herken wat u zegt. En met name die krimpgebieden zijn die zorgen mm. groot. Um, kijk, voor extra bijdragen zijn we natuurlijk helemaal niet in de stemming. Want, want extra geld is er nu niet. U heeft vorige week de hele exercitie rond, rond overigens ook Groningen gezien. Dat moet ook nog gedekt worden bij voorjaarsnota. Dus, dus die gemeenten moeten dat zelf nog opkomen. Ik wil niet de verwachting wekken dat we nou nog weer extra geld op de plank hebben liggen. Maar er is natuurlijk een enorm probleem voor een gemeente als Heerlen bijvoorbeeld. Met veel werklozen, veel ouderen, veel mensen in sociale werkplaatsen werkzaam, al dat soort zaken. Bovendien krimpt de bevolking, dus de inkomsten worden minder... voor die gemeente, daar kunt u dus helemaal niets aan doen. Nee, we kunnen niet alle problemen van de gemeente... nu in één klap oplossen. Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat we deze exercitie... waar iedereen voor is, namelijk dat die gemeenten... die dichtst ook bij de mensen staan, die het beste ook kunnen bekijken... hoe ze mensen die in de knel zitten kunnen helpen... hoe we die exercitie goed kunnen uitvoeren de komende maanden. Ja, met geld. Er ja, gaat, gaat miljarden van het Rijk naar de gemeente om die taken uit te kunnen voeren. Maar wel te weinig, zeggen zij. Nou, dat, dat begrijp ik dat ze dat zeggen en dat ze daar zorgen over hebben. Maar ik denk dat er uiteindelijk genoeg is om die taken uit te voeren. Er zit inderdaad ook een, een korting op. Maar er is ook van de kant van de gemeente en van het Rijk altijd gezegd... de gemeente is beter in staat om te zorgen dat die diensten geboden worden... zodat dat ook op een efficiëntere manier kan. Dat is beter voor de mensen in de eerste plaats. Maar inderdaad voorkom je dan ook wat er nu wel gebeurt. Dat er aan de ene kant voorzieningen worden verschaft. Mensen krijgen drie keer een later, die helemaal niet nodig is. Uh, en aan de andere kant dingen die wel nodig zijn... dat die dan niet uh, voor mensen gebeuren. De PvdA is dit weekend begonnen met de campagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waar bent u gaan kanvassen of kanvassen... Ik was in Utrecht en uh, was bij de aftrap daar op Kanaaleiland. En, uh, Wat kreeg je te horen? Uh, nou, in dit geval was er natuurlijk veel PvdA-mensen bijeen. Dus dat was ja, voor een sessie, nou, was een sessie <laughs> van... Uh, dus kende u nog zonder snor? Nou, de snor heb ik nooit gehad, geloof ik. Ik was dat in een zomerbaardje. gehad. Oh, sorry. <laughs> ja, nee, dat is, maar we waren vooral uh, natuurlijk veel PvdA-mensen nu. En dan uh, campagne-mensen uit de verschillende afdelingen... samen met de landelijke, nou, tussen aanhalingstekens top. Dus daar kwam je veel mensen tegen die je kent uh, van alle... alle Bezoeken. Dus uh, dit was niet de gelegenheid om nou eens met mensen op straat in gesprek te gaan. Maar dat gaat u natuurlijk wel. Maar dat, dat ga ik voortdurend ik, ik weekend ook? Uh, ik geloof het wel, nou tussen nu en maart ben ik eigenlijk uh, voortdurend het op pad. Het gaat sneeuwen volgend weekend. Oh, dan doen we de dikke schoenen aan. Maar nee, dat, ik zal er veel zijn. Want ik doe het ook graag. En het is ook een goede manier om weer uh, terugkoppeling te krijgen. En we zijn uh, uh, als Partij van de Arbeid... We zijn een hele goede campagnepartij. Dus ik zag ook berichtjes van de PVV. Twee keer zoveel stemmen en zo. Wacht af, zo gaat het niet lopen. Want we zitten diep, diep geworteld in al die plaatselijke samenlevingen. Dus we kunnen heel goed dat ook organiseren. Mensen op de been krijgen. En het, het verhaal van de Partij van de Arbeid vertellen. Vanop Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. De Franse president François Hollande bezoekt vandaag ons land. Hij lunchte zojuist in Den Haag met premier Rutte. En na afloop gaven ze een korte persconferentie. En dan verslag verslaggever Wilco Boom. Wat hadden ze te melden? Ja, Willemijn, goedemiddag. Het was eigenlijk niet zo heel erg spannend. Er waren heel veel waarderende woorden onover over en weer. Van Parijs naar Den Haag en terug. En dat ging dan onder andere over de Nederlandse militaire missie in Mali. De VN-missie in Mali. Waar Frankrijk eerst heeft ingegrepen toen daar een koep dreigde. en staatsgreep van islamitische terroristen. Vervolgens is de VN daar dus heen gegaan. Nederland doet daar aan mee. Uh, op de vraag aan uh, president Hollande of Nederland meer moet gaan doen in Mali... dan uh, het sturen van die 400 militairen die we toch al, uh, uh, toch al daarheen sturen... daar gaf hij eigenlijk geen antwoord op. Hij ontweek dat op een charmante Franse manier. Hij dankte ons land juist voor wat we daar wel doen. De Nederlanders hebben al veel gedaan voor Mali. On envoyant 400 soldaten. En participant partijen à une opération européenne de formation, d'accompagnement, d'encadrement des forces africaines. Et je veux vraiment euh, renouveler ma reconnaissance pour euh, cette présence. Ja, dank van president Hollande dus. En ook premier Rutte was positief over uh, Frankrijk... hoewel Nederland binnen de Europese Unie heel veel meer optrekt met Duitsland... als het bijvoorbeeld gaat om de Europese monetair beleid... en de aanpak van de uh, economische crisis. Benadrukte hij dat er voor uh, Frankrijk en Nederland ook heel veel te winnen is... bij een goed functionerend Europa, uh, met name in het verkiezingsjaar 2014. En uh, volgens hem en volgens uh, Hollande moet uh, Europa doen wat Europees moet... en moeten landen zelf doen wat ze zelf kunnen doen... En hier hebben we twee zaken afgesproken. In de eerste plaats dat we gezamenlijk willen werken aan een betere prioriteitsstelling in Europa en in Brussel. En het doel is dat uiteindelijk Europa relevant is voor mensen doordat het zorgt voor groei. Doordat Europa bijdraagt aan banen. Oftewel Europees wat moet en nationaal wat kan. Het tweede wat we hebben afgesproken is dat we samen willen werken om de nieuwe commissie meer gefocust te laten functioneren. Een commissie die slagvaardig en legitiem kan optreden. Uh, maar ook tegelijkertijd waar ze geen waarde kan toevoegen, er ook niet is en zich daar niet mee bemoeit. Dus afzijdig blijft waar dat kan. Wilco, niet heel veel nieuws zou je kunnen zeggen. Betekent dat dat het een onbelangrijk bezoek is? Nou, het is, laat in elk geval zien dat de verhoudingen goed zijn. Heel anders dan in de jaren negentig... toen Frankrijk bijvoorbeeld heel veel kritiek had... op het Nederlandse coffeeshopbeleid. Dus zo erg is het nu ook weer niet. En er waren ook nog twee aardige dienstmededelingen. Uh, president Hollande heeft koning Willem-Alexander uitgenodigd... om later dit jaar de zeventigste herdenking bij te wonen... van D-Day in Normandië. En uh, premier Rutte kon aankondigen dat president Hollande... over twee maanden weer naar ons land komt... Want dan komt hij naar Den Haag om daar de Nuclear Security Summit bij te wonen. Die, die grote internationale topconferentie over het beter beveiligen... van nucleair restmateriaal die dan in Nederland wordt gehouden... en waar ook president Obama naartoe komt. Wilke baan? dankjewel. Meneer Plasterk, wat staat er vanmiddag op het programma voor u? Uh, ik ga nu op een werkbezoek, uh, toevallig in de gemeente Hilversum. werkbezoek uh, uh, op... met wie? Ik zal niet van met de burgemeester praten... maar ook met kandidaat-gemeenteraadsleden van alle politieke partijen... Um, om nou ja, van hun te horen uh, hoe zij er tegenaan kijken. En misschien hebben die ook wel zorgen over hoe dat met al die nieuwe taken gaat. Dus dat ga ik vanmiddag van ze horen. En Dennis van Winden, jij gaat weer terug naar Spanje, naar Garona? Uh, wij gaan uh, morgen op trainingskamp met de hele ploeg. Dus, uh... oh, waar? Alican of uh, Mogakar. Oh, Dit is wel in de buurt al een beetje, toch? Uh, ligt <laughs> 800 kilometer uit elkaar, maar het is wat, uh, wat zuidelijker. Dus uh, iets warmer. Want hoe warm is het tegenwoordig in Spanje op dit moment? Nou, op dit moment, deze week is het een stukje kouder geworden, maar uh, ja, van de week 14 graden. Dus dat is uh, fijn fietsen. Je hebt in ieder geval een goed kleurtje, ja. en meneer Plasterk trouwens ook. Ja, dat is toch van de, de kerst Zonne geweest? Nee, nee, Nee, nee, dat moet van de kerst geweest zijn. Denk ik. Dank, heren. Nieuws heeft een nieuw geluid. Nou, ik kijk nu een jaar of twintig, dertig naar vogels... en overal in de bossen hoor je dat kieper, kieper, kieperen als ze even rondvliegen. Want dat doen ze, kieper, de kieper, kiep. En las ik ergens dat u mensen die u tegen u zeggen niet vertrouwt. Nou, dus nu zit ik een beetje. Gaan we nou u of <hijst> jij? maar of gewoon je zeggen, want ik ben ook heel snel Jur. Elke dag van zes tot zeven avonds. Dit is de dag. Op Radio 1.